dames en heren en hartelijk welkom bij, een nieuwe, bij deze nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En ik zit hier gezellig met uh, ja, Klaas Wassenaar. Goedenavond. Hi, en uh, Jurjen Koopmans. Een hele goede dag. Ja, uh, ja gezellig met de twee Friesen hè. <laughs> ja. Ja, en mijn naam is Jon Jongepier en uh, ja, we hebben... Ja, we hebben ook een berichtje uit Friesland. Een bericht uit Friesland, ja. ja, ja. ja. Het, uh, dat is over, over de keten, hè? de zuipketen. Ja, het loopt hier helemaal mis, begrijp ik. Ja, ja. ja. Wat, wat is gebeurd? Nou, dat hoor je zo meteen allemaal. <laughs> we hebben natuurlijk eerst nog het goud, en bitcoins en oh, die ja. andere dingen. Ja. En we hebben nog een paar leuke Amerika-berichten over een has hashtag-actie die helemaal anders gelopen is dan men had gehoopt. En uh, ja, nog, nog veel meer gekke berichten over ambtenaren, over verspillingen. En we hebben natuurlijk ook nog de taliban sheriff Maar uh, ja wacht even jongens, uh, ik weet niet of jullie, uh, of jullie hem al missen, maar Mart, Mart, waar is Mart? Ik zit uh, op het schitterende mediterrane eiland van uh, Malta. Zo jongens, hey. En je hebt ja. twee mensen meegenomen. Ja, ja, klopt. En uh, dat zijn uh, Glenn Cryp en Andy Ayschen. Glenn komt uit de Verenigde Staten. Glenn is uh, de oprichter van het uh, Language of Liberty Institute. En uh, Andy uh, helpt hem uh, daarbij. En uh, ja, volgende week gaan we het daar verder uh, over hebben, wat het precies inhoudt, wat het Language of Liberty Institute doet en uh, wat uh, de Liberty Camps, uh, wat dat allemaal inhoudt en, uh, en waarom mensen daar heen moeten gaan. Dus uh, ik, uh, we gaan uh, nu, even, uh, nu even verder in het Engels en ik zal uh, Glen en uh, Andy allebei even de kans geven om een korte introductie van zichzelf te geven. Glen, could you uh, introduce yourself in about you know, 20 or 30 seconds? hello everyone greetings from malta we'll be happy to tell you more about our project on next week's show so please join us yes my name is uh, andy eichen i'm an australian citizen but uh, i love traveling around the world so uh, if you love uh, traveling i hope that one day you can join us uh, in one of our camps and next week you will find more details about how these camps operate in practice thank you very much yeah thank you very much yeah <laughs> En uh, well, dan, uh, I talk in English now. <laughs> so we go, uh, continue the, with the nieuws En de gold, de silver en de bitcoins. Ja, dames en heren, dan gaan we nu naar het wereldje van het goud, de bitcoins en uh, ja, het silver. Zullen we uh, beginnen met goud? Ja, absoluut. Mooi, vertel. Nou, uh, spanningen zijn weer wat opgelopen in, uh, in de Oekraïne. Oh joh. En ja. Mensen worden wat bang en dan kruipen ze weer wat richting het goud. Dus het gaat weer richting de 1300 uh, dollar. Eh, denk je nou echt dat dat de verklaring is? Ja. Hoe, hoe weet je dat zo zeker? Zo, of, of is dat gewoon omdat jij dat zou doen? Nee, dat, uh, dat, dat staat ook in de berichtgeving op, uh, op, op investing.com. Uh, okay. de, de, de korte termijn is altijd psychologie. En heeft weinig met de dus met structurele problemen te maken. Hè? Zoals die, die hmm. enorme schulden. Dat zou je eigenlijk in de, in, in de structuur uh, moet, moeten terugvinden. Maar en we hebben het nu meer over de baan van de dag. Omdat er vorige week ook een uitzending is geweest van uh, Vrijd Radio. Nou, en die schommelingen die laten zich erg verklaren door... Uh, Nieuwsfijt. Ja, vandaar dus ook altijd als ik bijvoorbeeld naar RTL Z kijk... dat ik echt zit te denken alsof daar een uh, psychiater gewoon uh, de ziel openlegt... van een man, is depressief iemand of zo. Ja. Als ze dan over de markten praten. Ja, dat is de korte termijn. Dus uh, dat, dat kan heel rap uh, op en neer... Als een wilde vrije partij. Maar ja, uiteindelijk... Op, de, de structuur is natuurlijk wel afhankelijk van, uh, van hetgene wat gebeurt. En ja, dan denken we dat we dus op de langere termijn... Dat, dat goud en zilver wordt dus veel meer waard. Als gevolg van uh, de enorme staatsschulden in, in Amerika en Europa. Ah, oké. Okay. Ja. ja. Zilver zit op 19,66. Dus mooi net onder de 20. Vandaag hè, donderdag ook... Uh, 1,14% erbij. Ja, en is helaas bij de bitcoins uh, niks van, uh, van terug te vinden. Die zijn niet zo manisch depressief, denk ik. Want het staat de hele week uh, staat er gewoon doodstil. Het, het, schommelt, ja, het schommelt een beetje tussen de 350 en de 355. Af en toe heel eventjes naar de 359. En, uh, maar het is allemaal tussen de 350 en de 360. Stabiel. Ja, heel stabiel inderdaad. Alleen vrijdag toen daalde de, uh, ja, de, de bitcoin ongeveer 20 eurotjes. En uh, ja, nu, nu schommelt hij dan uh, al een paar dagen rond de, uh, de ja, 330, dus een uh, klein instapmomentje denk ik. Ja. Ja. ja, lekker veilig hè? Ja goed, ja, en wat ook heel vaardig is natuurlijk uh, Ecstasy, hè. tenminste als het echt legaal zou zijn denk ik. In ieder geval uh, D66, die heeft een, uh, of tenminste de jongere afdeling van D66, die hebben een pleidooi gedaan voor, uh, voor het legaliseren van Ecstasy. Dus die, ja, die gaan om, dat, om een statement te maken. Gaan ze op Koninginnacht. Sorry, dat was vroeger Koninginnacht. Dat is tegenwoordig Koningnacht. En Koningsdag. Dan gaan ze gratis uh, ecstasy uitdelen. Om een statement te maken. En dat is volgens hen een hele veilige ecstasy. Niks meer aan de hand. En uh, ja, ze willen het uit de illegale tijd halen. Want dan denken ze van ja, nou ja, dan. dan dan heb je minder uh, foute troepen tussen zitten. Ja, we lachen eigenlijk. He, dan, dan, dan, dan weet je dat D66, omdat het uh, een partij is met zetels in het, uh, in het land. He, dus die krijgen allemaal subsidies voor een wetenschappelijk bureau. En, ja, om al, allemaal dingen op uh, te zetten. En een deel van die overheidssubsidie die gaat. Misschien nu wel naar de Ecstasy-pillen. Ja, dat is eigenlijk... Ze uh, ja, zeggen gratis, maar dan feitelijk heb je gewoon via belasting gehad voor betaald. is het alleen Via een hele vreemde omweg zijn het Ecstasy-pilletjes geworden. Ja, dat is het Ja, dat is een sigaar, in dit geval een pil uit eigen doos. Ja, die ook nog heel duur in de inkoop zijn, <laughs> omdat het juist illegaal is. Hè? Ja, uh, da daardoor is het duurder. Nou, wij vrije mensen staan nu uh, te juichen, want hé, hey, hoor er is uh, gratis Ecstasy van d 60 op de markt. Maar nee hoor, het is... Uh, nou, er zit een staartje aan. Dat is altijd met dit soort Bericht, hè? Want wat zeggen ze dan? We, we willen het legaal maken, maar het moet dan onder strenge regulering op de markt komen. En dan denk je, ja, had ik een mooie stijve, wordt hij nou weer slap, weet je wel? <laughs> ja. ja, ontmoedigingsbeleid. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is nou het probleem. En bedoel, dan dan, dan wordt, het, wordt het legaal, maar dan wordt het gereguleerd. Ja, waardoor die mensen denken, nou ja, laat het dan lekker illegaal blijven, want dat was het spul beter. Nou, ik denk dat het vooral om de baantjesfabriek is. Hè? Je hebt ja. mensen nodig die het ontmoedigen. Je hebt mensen die het controleren. Je hebt mensen die op scholen voorlichtingen komen geven. En ja, uiteindelijk met een zogenaamd goed doel om het aantal drugstoden omlaag uh, te krijgen. Terwijl mm -hmm. we kunnen voorstellen dat door het legaliseren van uh, de drugs omdat het gewoon bij Albert Heijn komt te liggen, bij wijze van spreken. Ja. Uh, dat daardoor de minder vuile uh, slash mafiadrugs drugs in omloop komt. Waardoor de drugs schoner wordt en er dus minder drugs Ja, gewoon dat er gewoon minder waspoeder door je cocaïne zit. Ja ja, ja, ja. Dus je denkt, er komen sowieso al minder drugs Maar D66 denkt: hier ligt een kans. Wij willen mensen of partijgenootjes aan baantjes helpen. En ja. ja, die kunnen dan mooi die kwaliteitstests doen. Nou, ik, ik denk zelf... want ik ben natuurlijk vroeger ook zo geweest... toen ik nog niet helemaal libertarisch was. Toen was ik ook wel voor uh, legalisering van, van drugs. Maar ik denk, ja, maar de, de, moet de overheid die moet dat toch wel controleren... want stel je voor dat. Weet je wel, dan ook mensen een veilig gevoel te geven. Het is, uh, ik denk dat er gewoon nog uh, gebrek aan vertrouwen in, in de vrije markt is. Ik denk dat dat het is. Oké. Okay. Ja, ik laat nog even een lekker slokje van mijn cola met rum nemen. Alcohol... Ja. ja, we drinken het allemaal toch? Ja, niet allemaal natuurlijk, maar... Ja, mm. zo nu en dan. Ja, zo nu en dan. Uh, maar goed, ja, fe feitelijk is alcohol uh, toch slechter dan de meeste drugs... Laten we wel wezen. Maar uh, goed, er is een, uh, een onderzoeker geweest en die man uh, ja, die is van, uh, die heeft ooit bij de World Health Organization gezeten. en Misschien is dat ook wel de reden dat hij daar gezeten heeft. In verleden tijdsvorm is een fin met een hele moeilijke naam. Het, mijn fins is niet zo uh, goed eigenlijk. Alleen ik kan het ook niet uitspreken. Nou, laten we zeggen, de, de, de, de fin met de onuitspreekbare naam. Uh, goed, die heeft in ieder geval een onderzoek gedaan. Hij heeft er een aantal jaren over gedaan. En het, het, het, ja, Ik moet wel even bijzeggen, het bericht komt uit de Daily Mail. Dat is een beetje de telegraaf uh, van het Engelstalige deel van de wereld. Ja, en die, uh, die is tot de conclusie gekomen dat uh, ja, 3,4 liter bier uh, hartstikke gezond is. Dat is ongeveer 18 glazen alcohol. Er staat verder niet bij in wat voor tempo je die alcohol moet nuttigen... Mm -hmm. ...om een gezonder leven te ontwikkelen. <laughs> maar uh, laten we zeggen, een gezellig avondje. Ja. En voor vrouwen is het iets, iets lager. Nu moeten 14 glazen alcohol naar binnen werken... ...willen ze een heel gezond leven hebben. Ja, maar ik denk, ja, ik weet niet hoe dat onderzoek gedaan is... ...maar ik denk dat ook wel de reden is dat hij niet meer bij de World Health... Organiseert Zit. Ja. En als hij daar wel in zit dan had gezeten, dan weten we zeker dat Heineken een, een, een seat in de Board of Directors heeft van de World Health Organization. Maar... Nou, nog even over die naam. Ik zal hem even laten horen. Oké. Okay. Is inderdaad een hele moeilijke naam, hè? Ja, ja, ja. ja. Nee, maar goed, het, het, is, het is duidelijk. Um, de waarheid zal in het midden liggen, hè? Ja, ergens tussen de, de, de paniekberichten van de AA en STAP en uh, dat van uh, deze Vin. Zeg, ja. geniet maar drink met je maten, zeg maar. Hè? Mm -hmm. Nee, goed, ja, we hebben het om toch een beetje in de sfeer van de drank te blijven. Uh, ja, er zijn een stel Nederlanders in het plaatsje Bokstol... ...en die hebben alcoholpoeder op de markt gebracht. Alleen de mensen in Amerika, die, die krapten zichzelf toch een beetje op hun ja. achterhoofd. Nou ja, Poederalcohol uh, blijkt uh, een, een zeer waardevolle uitvinding... Want je kunt ermee belasting ontwijken. Kijk, kijk, kijk. Kudo's voor, uh, ja, voor deze heer in Boksel. Ja, absoluut. Ik ga meteen over op de poeder alcohol. Wat jij, uh, Johan? Ja, ja, ja, goed idee misschien. Ja. Ik, uh, ik, ik weet niet waar je het kan krijgen. In ieder geval hier beneden bij de Jumbo kan je het niet krijgen. Of niet, maar straks wel. We gaan er iedere ja. week om vragen. Massaal, ja, uit ja. de slijter. Ja. Nee, want het, het voordeel is, je krijgt het heel geconcentreerd in, uh, nou ja, het kan in principe in een pillendoosje. <laughs> uh, D66 trakteert het alleen nog niet gratis uit, een beetje jammer. Um, en je doet er wat water bij en je hebt uh, nou, uh, een heerlijk alcoholisch drankje. Oké. Okay. En wat hebben ze allemaal? Bier, whisky, ook rum? Uh, verschillende smaakjes. Oh, ah, ja. oké. Okay. Maar uh, er was een uh, enige kritiek daar, uh, daarover hè? In, uh, bij de mensen die, die nog een beetje in de wetgevende macht geloven, zeg maar. Nou ja, sowieso dat belastingontduiking uh, aspect uh, natuurlijk. Mm -hmm. En dat 16-jarigen ja? er heel makkelijk aan kunnen komen? Ja, ja. Dat het inderdaad, uh, nou ja, wel makkelijk uh, maar ja, we hadden al geconstateerd dat dat eigenlijk helemaal niet klopt, want waar kun je nu poeder, alcohol Kopen. Ja, maar goed, dat is het binnenkort uh, makkelijk verkrijgbaar. Ja, misschien via internet, weet je wel. Ik bedoel, die 16-jarige jongeren, uh, jongeren die zijn nog beter op internet dan dat ik ben. Uh. Dus ja, dat zou kunnen, maar dan moet het in een, in een brief. En dan, ja, een komt, poederbrief, dan krijg hè? je het fenomeen poederbrief, hè? Daarnaast, dus, bedoel je, heel veel van die jongeren die weten de Silk Road te vinden. En die weten hoe ze daar aan de pillen en, en de snuifjes en alles kunnen aankomen hoor. Dus uh, Nee, maar goed, er uh, is, uh, is nog meer gegaan uh, deze week op het uh, gebied van alcohol. Uh, ja, dus toch, het er beginnen toch gluiden op te gaan uh, dat de drankleeftijd misschien omlaag moet. Ja, in de VS. Ah, oh, niet hier dus. Niet hier, maar ja, goed. Als je, als je jonger dan 21 bent en je gaat naar de VS en je bent al getrouwd. Nou ja, je doet allemaal dingen die in het volwassen leven mogen. Dan mag je in de VS nog niet een biertje drinken. Oh. Nee, dat is erg en dat zien ze in de VS ook wel in, want ja, daarmee komen ze op een, op een lijstje te staan met hele repressieve landen, de, de hele conservatieve islamlanden. En uh, daarmee staat uh, ja, de VS door die hoge alcoholleeftijd heel ver onderaan de ladder. Mm, ze beginnen ook door te krijgen dat Amerika dan niet... ja, dat, dat, dat eigenlijk hele conservatieve landen Amerika zelfs inhalen op het gebied van persoonlijke vrijheid. Ja, ja dat gaat heel ver. Mm. En het is natuurlijk een uh, excellente kans, laten we niet vergeten dat... Uh, dat Heineken in de VS ook een groot marktaandeel heeft. Ja, ja, ja, die staat dus op het moment dat dit omlaag gaat, dan gaat het met onze economie weer beter. Ja, ik denk dat wij er verder weinig van merken horen. Ik bedoel, uh, tenzij je aandelen op Heineken, uh, van Heineken hebt. Want uh, ja, de fabriek hier in Amsterdam die produceert echt niet voor Amerika. Dus uh, die hebben hun eigen fabrieken daar staan. Dus. Dat is wel waar, maar aan de ja. andere kant, wij hebben het wel het hoofdkantoor uh, hier. Ja, uh, nee, maar wat dat betreft hebben we echt een traditie met bier in, uh, in, in Nederland. En is het gewoon heel goed nieuws dat uh, Amerika eindelijk het licht heeft gezien op dat vlak. Ja, nou moeten we alleen nog bij de wetgevers daardoor doordringen. En dat heeft ook wel wat mm -hmm. jaren nodig. Dus, uh... Absoluut. Aan de andere kant, als die één keer een slok hebben genomen van uh, het Nederlandse pils, dan uh, gunnen ze hun zoons en dochters, als die in zijn, dat ook wel. <lacht> ja, maar uh, ook in Friesland, daar lusten ze wel een slokje drank, hè? Niet waar? Uh... Ja, het, is, het, het, het loopt hier helemaal uit de hand, heb ik wel gezien. Oh ja? Dat, ja, het is echt. Uh, ja, en kennelijk is Friesland. Uh, een specifiek aandachtspuntje even. voor de, de, de drankketen. Mm. Dus dat, uh, dat zijn uh, plekken waar uh, jeugd. Uh, samenkomt. Dat kan gewoon een schuurtje zijn van Pa. of een. Uh, caravan. of een uh, ander hokje of zo. En daar. Uh, ja, daar komt de jeugd van een dorpje bij elkaar. Het is ook echt Friesland. Hè? We hebben het, uh, hebben het. een beetje over het uh, platteland. Platteland heb je het dan over. En dan. Uh, dat is, heel, dat is heel normaal. En het, ja, dat groeit nu. Hè. De, de, de wet is aangepast. Dus de hoeveelheid uh, ja, risico die een ondernemer uh, loopt met het schenken van alcohol is gegroeid. De, de, de, de jeugd mag pas laten beginnen. Maar ja, de werkelijkheid verandert niet. Hè. Dus de. Dat, dat kiest nu andere wegen. Er komt gewoon jongeren drinken vanaf een bepaalde leeftijd. En dat gebeurt nu meer in die keuken. Nou ja, dat, dat was dus. Ja, hier heb je dat fenomeen, heb je hier ook. Dat is gewoon de zuipschuur heet dat. Hè? Hier. Ja, en, uh, ja, ja. Dat, dat kennen wij hier ook op het platteland. Okay. Ja, ja. ja, Nee, dat zal me niks verbazen. Het zal, ik neem aan dat uh, Gelderland en Utrecht... heb je ook allemaal van die mooie boerenstreken. Daar zal het ook gewoon gebeuren, toch? Ja, ja, ja. Nee, maar kijk, in een café je, heb je twee belemmeringen natuurlijk. Je hebt een barman die op een gegeven moment, uh, als je ziet dat een kind aan het komen zuipen is, dat hij dan ingrijpt. Tenminste, dat wordt wel van hem verwacht. Het, het heet sociale hygiëne, maar, maar daarnaast, een ja. andere belemmering is natuurlijk het geld. Want ja. Die kinderen hebben niet zoveel geld. Nee, dus, uh, ja. Ja. En, en normaal voor een, voor een tientje, daar kan je in een, in een kroeg vijf biertjes van kopen. En uh, ja, je kan er ook een flesje neven van kopen natuurlijk, ja. hè? in de winkel. Dat op zich, ik, ik denk dat het meer een uh, aanpassing van de werkelijkheid is aan de, aan de wettelijke werkelijkheid. Het is, er worden wetten regelingen geïntroduceerd. En dat betekent gewoon dat uh, ja, bepaalde mensen. Ja, dat het gedrag wordt aangepast. Hè. In principe, de mens verandert niet. Uh, de jeugd verandert. Ik, ik, ik vind die hele die wetgeving rond die hele drank. Uh, situatie, dat, dat is gewoon bullshit in zekere zin. Ik, ik, vind sowieso, ik vind het heel verwerpelijk dat je waardes... Want eigenlijk is ja, het is een waarde bijna. Dat je. Dat je gaat drinken op een bepaalde leeftijd of voor je familie en hoe dat, die situatie werkt. Daar kun je wel wetten van maken, maar dat is allemaal lood ijzer. Het gaat gewoon puur om ja. hoe die mensen zelf zijn. En ja, dat, dat, dit is eigenlijk heel logisch. Dus ja, je zegt tegen kroegen van je, jullie mogen tot die leeftijd geen bier meer schenken. Nou, dan gaan die jeugd, die gaat gewoon zelf een bier schenken in een eigen hutje. En ik denk die prijs, wat jij zegt, dat accijns, ik denk dat, dat, een, dat is een algeheel verschijnsel. En dat is niet eens jeugdgebond. Dat er ook ja. tegenwoordig steeds meer volwassenen zijn, mensen die dus niet... ...verboden wordt om te drinken, die toch in keten gaan drinken of gewoon uh, in schuurtjes. Oh, okay. omdat, omdat het te duur ja, want ze zoeken zoek wel die gezelligheid, in. zoeken wel een beetje sfeer met elkaar. Ja, je mag ook niet roken. Hè, Precies, en, en dan is er, gaan ja. ze gewoon, uh, gewoon met elkaar organiseren, de thuis of... Uh, ik, ik zie dat nu ook, ik woon in de binnenstad, ik zie dat vaak genoeg, dat mensen gewoon zeggen... ...nou, ik woon toch in de binnenstad, uh, neem maar een krat mee en je rookwaren, we gaan gewoon bij mij thuis zitten. Dat, ge dat ja, gebeurt, ja, ja. je kan die regels wel aanscherpen en ja, dat enige effect is dat er gewoon horecagelegenheden viert gaan horeca die verliezen gaan is het enige effect... wat je met deze regelgeving bereikt. Uh, mensen ja. blijven roken en drinken zoals ze willen. En ze doen het gewoon buiten die gelegenheden. Dus ja, het is het, het, iedereen, iedereen verliest. <laughs> dus ik, ik zeg, ik wil het niet goed praten. Ik wil niet goed praten dat er, uh, dat er wordt gekomen zuipt. En ik wil niet uh, het goed praten dat mensen te ver gaan... en misschien dingen doen onder invloed van alcohol... die ze eigenlijk niet willen doen. We wil allemaal niet goed praten. Maar ik geloof niet in als je zeg maar, dingen gaat verbieden... en je eigenlijk... Verbieden vind ik eigenlijk het equivalent van je kop in het zand steken. Als je dat gaat doen, ja, dan push je alleen maar meer mensen uit, je, uit, uit, uit het veld waarin je nog normaal met elkaar omgaat, waarin je nog gewoon praat, waarin je nog gewoon discussie voert, waarin je nog sociale controle hebt zelfs. Meer verboden, meer regels leiden alleen maar tot meer mensen die over de scheef gaan. Dat is mijn overtuiging. En ik denk dat de getallen daar ook, dat, dat die dat ook onderschrijven. Maar er is ook uh, goed nieuws, want uh, ja, in uh, goed, ja, Colorado is precies het tegenovergestelde uh, gebeurd, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Is, in plaats is, van dat er iets verboden ja. was, hebben ze gezegd van nou jongens, het mag... Ja. ja, en uh, men was, iedereen was bang. Nou, niet iedereen hoor. Maar uh, ja, gewoon het uh, bekende politieke gereutel. Dat was bang. Die zagen dat iedereen in Colorado als zombies over straat zouden lopen. Ja, en, en, je, dit, dit gaat over het toestaan. Het legalizing of uh, ja. marijuana. Ja, het gaat over ja. Colorado. Waar al inmiddels al nou, vier dit, maanden... Dit doet mij denken aan een gesprek. Wat ik eigenlijk, eigenlijk sinds internet bestaat. Ik, ik denk dat ik sinds 1995 ben ik online. Op internet. En dat ik ook contact heb met... He, dan heb je makkelijk contact met de rest van de wereld. En ik heb mm -hmm. vanaf dat moment tot nu al gezegd van in Nederland zijn we wat relaxter met die softdrugs. En het is echt niet zo dat hier de hele bevolking gewoon in de goot ligt te verpauperen. He, we, <laughs> ik, ik, ik wil niet zeggen dat Nederland nou het wereldwijde voorbeeld voor vrijheid moet zijn. Want ik ben van mening dat we echt onze vrijheid aan het verkwanselen zijn. Ja. Maar wat betreft softdrugs, ik kan zeggen de impact van een iets liberaler, iets vrijere houding ten opzicht van softdrugs is niet een bevolking die uh, de controle over zichzelf verliest. Nee, sterker nog, de ervaring wat ik heb met mensen is dat zij in Nederland sterker staan in het niet misbruiken van drugs. Doordat het iets vrijer is, wordt het ook heel mm -hmm. duidelijker dat, er, uh, dat echt de probleemgevallen echt mensen zijn met een probleem. Het, het, de mm -hmm. hele spanning, het, het, het, hele, het verkrijgen, het, het is allemaal wat gemakkelijk, het is allemaal wat heeft meer een plek. Ik denk juist dat het een positief effect heeft. Plus dat het bestrijden van iets wat eigenlijk geen schade doet, uh, ja, dat is eigenlijk uh, kapitaalvernietiging. Dus ja. elke staat die over, toe overgaat om drugs en zeker softdrugs uh, te legaliseren, ja, die kan alleen maar uh, ja, zichzelf, uh, die doet zichzelf gewoon goed. Dat kan alleen maar voorspoed ja. brengen. Dus. Ja. Maar goed, dan, laten we even kijken naar de feiten, want ja. de cijfertjes zijn uit, die zijn bekend geworden. En uh, nou ja, wat, wat denk je? Is, uh, is geweld uh, gestegen en iedereen mag? Maar... <laughs> ja, is er ja, meer, ja. Uh, meer, meer, meer uh, misdaad, is er meer ja. uh, uh, diefstal, meer inbraak? Wat denk je? Meer of minder? Ja, nee, ik, ik vermoed dat het uh, in grote delen gelijk zal zijn geblijf, uh, gebleven. Ja, en Bepaalde mm -hmm. dingen zullen door legalisering uh, zullen zijn verminderd. Omdat het uh, uit het criminele circuit komt. Dus ik denk dat je op bepaalde vlakken zult een vermindering zien. Op bepaalde vlakken zul je geen verandering zien. Ja. Nou, hier, hier komen de cijfers. Oh. Uh, hou, je vast, hou je vast. Ja, het is um, inderdaad op vrijwel alle vlakken is alles omlaag gegaan. Okay. Ja. Ja, het gaat echt het uh, Property crime is uh, met bijna 3% omlaag gegaan. En ook de andere, andere misdrijven zijn is, is alles omlaag gegaan. Mi uh, inbraak is omlaag. Uh, sexual offense en uh, dat soort dingen zijn omlaag. Ah, nou echt waar? Dat, dat is maar heeft geen dat een, er mee ja, te maken, zou je zeggen. Ja, nou goed. Ja, nou ja, overal zie je een daling. Ja, misschien, heeft er, misschien is er een relatie. <laughs> ja, relatie ontstaan, Ja. <laughs> Ik vind, even kijken, uh, Criminal uh, Mischief, ja? uh, die die ik gewoon het meeste gedaald. dat zijn allemaal balletjes hè, en, ja. en die zie je dat heel erg omlaag gaan uh, Even kijken, maar bijvoorbeeld er is één misdrijf is omhoog gegaan en daar kan wel een verband zitten. Ja. ze brandjes sticht is omhoog gegaan. Oh, echt waar, hè? Ja, ja, ja. met 109 shit. procent, ja. <laughs> Ik denk dat iemand wel meer in de fik stak. Oh, Het kan ook zijn dat hij zijn, zijn joint aanstak... en achterloos die licevers weggooien. Nee, nee, ja, ja, ja, ja. Dus ja, ja dat, dat, dat kan. Ik weet niet of er een verband is. maar uh, ja. Nee, in ieder geval Colorado, daar gaat het dus goed mee. Uh. Ja. En dat en ja, had er een beetje mee te maken, dat bericht. Chris Christie is de gouverneur van uh, New Jersey. Ja. Die, uh, ja, die zat, zat een beetje denig in een radio-talkshow... zat hij heel denigrerend te doen over Colorado... Dat, een beetje de, ja, dat er allemaal zombies wonen, noem maar op. En ha, uh, ja, dat, ja, ja, dat er verpauperde staat zou zijn. En, en, en Chris Christie is echt zo'n zo rechts... Uh, hele hoge opgefakte mensen die verwachten inderdaad... dat zodra je drugs ja. gaat vrijgeven... inderdaad dat er een soort zombie-apocalypse ja. uh, uit gaat breken. De realiteit ja, ja, ja, is eigenlijk ja, ja. dat de maatschappij gewoon uh, beter... Gewoon verder gaat. In ieder geval, Chris Christie's is nogal een, een, een zo'n zo rechtsconservatieve ja. Uh, ja, bal, zeg ja. maar. Ook letterlijk, hij ziet er ook uit als een bal. Hey. En ja, ik bedoel rond hè. En die, uh, die zat zich op te winden in de show. En die zei: kan can go, all go to Colorado. Ik, ik zal nooit uh, de drugs legaliseren. Ja, ja, ja. En, uh, en, en toen zei hij: See if you like it there. Um, ja. Want het schijnt er heel erg te zijn. En toen, uh, ja, toen heeft dus de gouverneur, die heeft bij monden van zijn eigen personeel, niet persoonlijk, maar zijn personeel. Die hebben toen een persbericht naar buiten ge uh, gebracht, gericht aan Chris Christie's. Met alleen maar feiten, ja, statistieken. Ja, ja. En dat bleek dus dat in dat Colorado in vrijwel alles beter scoort dan de staat New Jersey ah, van Chris Christie's. Oh, wel, <laughs> ja, ja, ja, ja. Dus uh, op het gebied van economie, ja. innovatie, noem maar op. Dus, ja, ah, het is, ja, ja uh, dat is het stomme. Hè? Dat, dat, maar dat is ook het idiote wat heel veel mensen überhaupt met het uh, eigenlijk het verantwoordelijkheid geven aan de individu, gewoon om jezelf verantwoordelijk in je eigen leven te gedragen, dat dat leidt tot betere gaat en alles reguleren. Sommige mensen het, snappen dat niet en dat, ja. die zitten helemaal vast, die zitten in het idee dat als je elke millimeter en elke seconde van een individu gaat controleren en managen, dat het dan, in de of, sommige mensen hebben het idee dat het dan beter gaat dan als je gewoon zegt van hé, hey, doe eens even verantwoordelijk met je eigen leven en <laughs> ja. Dat is, ja. dat, is een soort, ja, dat is een soort rare... Ik heb dat wel vaker gezien. En dat is, dat is, sommige mensen geloven dat is. Sommige mensen zijn niet eens echt bewust kwaadaardig bezig met het feit van... Wij willen gewoon uh, ten koste van jullie beter. En daarom oefenen om voor jullie. Sommige mensen geloven daadwerkelijk... Dat als ze in grote detail ons individuele leven gaan managen... Dat we het dan beter gaan doen. <laughs> dat, ja. is, dat is eigenlijk wel het allertrieste. En het, het allertrieste ja. is dat we daar niet heel... Daar kunnen we niet vanaf. We zitten, nee. ja, een jaar uit zitten gevangen... in een soort wereld waarin een groep mensen denkt... dat als ze ons heel erg minutieus gaan managen... dat we het dan beter gaan doen. En het enige wat gebeurt ja. is dat we er gewoon... een meer grotere troep van gaan maken. En het is, ja, het is gewoon precies. absurd. En ik, ik, denk dat ook, ik, ik denk ook dat het... ik, ik, ik kan, ik kan op zich redelijk ver terug herinneren. Ik weet nog, van toen ik nog op de kleuterschool zat... toen uh, was ik waarschijnlijk vier of misschien vijf. En um, op een of andere manier was ik me er al een beetje van bewust... dat sommige ouders... Probeerden hun kinderen heel erg te pushen tot sommige dingen. En het enige wat ik zag, is dat die kinderen. die waren alleen maar bezig met onder die druk vandaan te komen. Dat was, het was, ja, ik, ik, weet niet, ik kan er nu volwassen mensen woorden kan ik eraan koppelen. maar ik zag gewoon dat. Zeg maar, mijn ouders lieten me heel erg vrij. en ik deed uit mijzelf zeg maar goede dingen. En ik zag gewoon dat andere kinderen. die werden echt gepusht, hun ouders. en die weigerden gewoon verstandige dingen ja, te doen. Dat is gewoon, het is gewoon, ja, het gewoon een, een logische reactie. Het is zo bizar. En ik, ik, vond, ik, ik, ja. ik, ik, ik weet niet, ik denk dat ik daar, nu ik ouder ben geworden, heb ik daar wat meer... Ik, vond het, ik kon het toen, toen was ik vier jaar oud of zo, en ik vond het heel, heel frappant dat die ouders, die waren me bezig energie en te pushen, en bezig met die kinderen. En die kinderen, dat waren mijn vriendjes, vriendinnetjes, die waren me bezig om tegen te. Ik denk, ik vond, en nu als zwaar wat, wat, die waren echt energie aan het vernietigen. En dat is ook ja. wat de maatschappij, als je de maatschappij gaat betuttelen, dan vernietig je gewoon de, de capaciteit. Dat is gewoon ja. kapiteitsvernietiging, capaciteitsvernietiging. Ja, wat, wat vind jullie hiervan? Die is het helemaal mee eens, toch? Helemaal mee eens. Ja, ja, ja. <laughs> Goed, nou dan gaan we van hieruit even door naar de ambtenaren. Ja, ik, wat lees ik hier? De, de ambtenaar wordt steeds grijzer. Nee, serieus. Ja, ja. de overheid slaagt er maar niet meer in om, uh, om, om jonge ambtenaren nog uh, te kunnen betrekken bij uh, de overheid. Mm -hmm. Dus ja, dan blijven de oudjes over. Daarnaast uh, nou ja, door uh, de tussen bezuinigingen, uh, wat, wat wel betekent dat ze... Nou ja, de uitgaven hier en daar weer wat op, uh, op, op slot hebben gezet, worden er ook wat minder jonge ambtenaren aangenomen. En het is vooral ook een stukje beeldvorming, doordat ze alle lastenverhoging en bezuiniging hebben genoemd. Ja, hebben misschien jongeren ook gedacht: nou, bij de overheid wordt nogal wat bezuinigd, dus uh, we doen maar niet mee. Ja, uh... Aan de andere kant, wordt wel heel veel geïnvesteerd in het aantrekken van jonge ambtenaren. Hè. Alle gemeenten die hebben speciale, blijkt ook uit het, uit het artikel jongerennetwerken. er is sprake van de stichting jonge ambtenaren, er is een aparte jonge ambtenaren dag. Nou ja, er zijn heel veel scholen die zich bezighouden met bestuurskunde, met ambtenaren en... De, de overheid is niet echt geslonken, is niet kleiner geworden. Hè? Uh, en, en, en ja, wat, wat, wat, wat dat betreft denk ik dat jongeren dat misschien nog wat minder in de gaten hebben. Dat, dat er bij in de ambtenarensector een hele hoop vriendjespolitiek speelt. Ja. Hè? Dus wil je werkgelegenheid laten creëren... Ja neem dan lid uh, van, van, uh, van de P van de A of zo. En, en dan niet omdat je het met de P van de A eens bent, maar gewoon omdat die uh, werkgelegenheid voor je creëren. Ja, ja. Dan verzinnen ze weer een wet en dan mag jij daar de BOA van zijn. Of, uh, nou ja, dat soort dingen. Ja, goed. Ja, en dan, uh, dan lees ik hier ook nog van, uh, ambtenaren die moeten trend volgen. Wat is dit? Ja. Nou ja, trend volgen, dat is, uh, dat is echt uh, verschrikkelijk. Uh, kijk, zolang de overheid een enorme staatsschuld heeft... Uh -huh. nou, wat moet een bedrijf wat, uh, wat in de problemen zit... daar moet je een stapje terug doen. Dus uren minder of, uh, nou, doen eens een loonoffer. Er zijn ook ambtenaren die best wel flink verdienen. Maar nee hoor, um, de Abfacabo die vindt dat je... Uh, dat ambtenaren automatisch de trend moeten volgen. Dus dat betekent als het weer wat beter gaat met het bedrijfsleven... En uh, jij en ik krijgen, ja, verdienen wat loonsverhoging. Mm -hmm. Dan moet die gemeenteambtenaar in onze gemeente dat ook uh, hebben. En, en dan ook dat trend volgen wat ze daar dan onder verstaan. Hè? Uh, bijvoorbeeld hier uh, de waarschuwingsacties op maat voor de stakingsdag. Mm -hmm. Want ja, uh, aanvaardbaar is in de ogen van de bonden voor uh, 2013 met terugwerkende kracht even een loonsverhoging van 2,5%. Mm -hmm. En voor 2014 kunnen de ambtenaren er wel 3% bij krijgen. Alsof er helemaal geen staatsschuld is. En alsof het in de marktsector fantastisch is gegaan. Hè? In ja. twee jaar tijd even 5,5% erbij. Ja, dat is echt trendvolgen. Onzin natuurlijk, want ja, we kunnen, als, als we gewoon naar onze eigen loonstrookjes kijken. Dan durf ik bijna te garanderen dat we er in, in, in twee jaar tijd niet eventjes 5%. En een half procent hebben bijgekregen. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> ik weet niet of je nog iets aan wilde toevoegen. Nou, ik, ik denk in samenspraak met dat andere artikel. Uh, dan gaat het over dat ambtenaren notabene gaan staken. Ja, oh ja, dat komt nu, ja. Zullen we dat eerst even lezen dan? Absoluut. Ja, ambtenaren die leggen werk neer voor betere CAO. Ja, nou ja, Den Haag die heeft natuurlijk ook de opruijende taal van Corrie van Brenk gelezen. En dat in de marktsector in 2013 die 2,5% en 3% in 2014. En Den Haag die gaat staken. Dus allemaal boze ambtenaren de straat op van ik wil er 5% bij hebben... Uh, de gemeente heeft al geld genoeg. Nou, als je de jaarrekening van Den Haag leest, dan zul je zien dat zelfs gemeentelijke overheden, dat die enorme schuldenposities opbouwen. Ja, ja zeker weten. Ja. Ja. <laughs> maar goed, uh, op 18 juni, dan hoef je geen paspoort te gaan halen of uh, andere dingen. Je kunt je niet melden bij het uh, werkloosheidsloket uh, op het moment dat je werkgever per ongeluk failliet is gegaan door uh, de hoge belastingen. Nee, want de ambtenaren die gaan op 18 juni staken. <laughs> mm. ah, er zullen ze wel wat op bedacht hebben, of niet? Nou, niet echt. Het, het worden nee. harde acties, hè? want ja. uh, nou ja, ze komen er niet uit. En uh, ja, 5,5 procent, wat is dat nou? Dat is toch helemaal niks? Tenminste, zo, zo, zo, zo, zo denken ze. Ja, god, ja, nee. En er en, uh, was nog een troela die er wat over, had te uh, over te zeggen had, hè? Ja, nou ja, kijk, het, is, uh, het, het begint allemaal met... Uh, het begint en eindigt met... Uh, de opperopruier uh, mevrouw Van Brenk, hè? Uh -huh. dat is degene die dit allemaal weer heeft uitgedacht... en via haar Twitter-accounts uh, continu ambtenarenstaat uh, op te ruien uh -huh. om uh, in actie uh, te komen. Dat is een beetje de Taliban-leider van de ambtenaren. De Taliban-leider, ja. Yes. Of de jihadist van de, van de ambtenaren, ja. Uh, er is ook weer gebleken uit een onderzoek dat ambtenaren steeds minder integer zijn geworden na de crisis... Dus de crisis heeft toch een zware wissel getrokken over uh, de integriteit van de ambtenaren? Ja, absoluut. Hoe, hoe komt dat? Nou, allereerst even de bron. Hè, want ja, het, het is niet de libertarische gemeenschap die zegt dat ambtenaren steeds minder tegen zijn geworden. Nee, er zijn 7300 enquêtes gehouden onder Nederlandse ambtenaren. Dus dat is een behoorlijk onderzoek mm -hmm. met ook een behoorlijke betrouwbaarheid en uh, daarvan zei 28 28 mm -hmm. dat er uh, binnen hun uh, ja, hoe moet ik het zeggen uh, werkvlak uh, of, of werkkring dat er, uh, dat er sprake is van integriteitsschendingen oké okay. zo so, ja? dat, dat, dat zijn behoorlijk verontrustende cijfers nou, dan is de onderzoeker, uh, die is natuurlijk ook verbonden aan de overheid, die benadrukt dat het om percepties gaat. Mm. Of in alle gevallen dat het daadwerkelijk om integriteitsschendingen gaat, kan niet worden vastgesteld. Ja. Hey, maar dat, dat, dat, ja, dat, dat, dat geeft toch aan, ik, ik, ik denk dat je, dat je dit soort signalen, he, uiteindelijk als ambtenarij van je eigen personeel, dat je dat uh, ten zeerste serieus moet, uh, moet nemen. Ja. Hey, je kunt alles van ambtenaren uh, zeggen, maar uh, ze hebben natuurlijk wel uh, specifieke deskundigheid op hetgene, waar ze zich iedere dag in, dag uit mee bezig uh, houden. Ja, ze zitten min of meer op een soort troon ook, hè, in sommige gevallen. Ja, daarom. Maar ze kunnen wel goed zien wat er binnen hun eigen interne organisatie gebeurt. Ja, ja, ja. Dus als, als van hen 28% zegt: Het stinkt hier, hier deugt het niet. Ja. Nou ja, dan moet je dat soort dingen moet je gewoon serieus nemen en dan moet je ja. iets mee doen. Maar we, dat vergelijkbaar met een gewoon bedrijf. Als er cijfers uh, voor zouden komen bij, ja, laat, noem eens even wat: Albert Heijn of zo. Of, uh, ja, of een be beveiligingsbedrijf. Nou, als. Ja, kijk, als dit soort uh, gegevens zouden voorkomen bij het bedrijf, dat 28% van het personeel zegt van nou, hier klopt iets niet, dan denk ik dat er keiharde maatregelen worden genomen. En de vraag is dan nog, zegt die 28% dat over de andere 72% of? Uh... Nou, kijk, ja, die, die, die, die anderen die zijn natuurlijk uh, te, tevreden of die zeggen niets, ja, ja. maar... He, in, in dit geval gaat het om mensen die echt zeggen dat, dat, dat er sprake is van integriteitsschending. Ja, ja, ja. He, het kan ook zijn van dat mensen dat, dat, dat bewust niet invullen. Want die denken, ja, hoe anoniem is deze enquête. Je, ja. je, je, je hebt van nature heb je natuurlijk niet de neiging om uh, te gaan invullen van... Uh, ja, je vinden allemaal integriteitsschendingen plaats. Dus als 28% dat al invult in een enquête, ja. dan is het daadwerkelijke hoeveelheid... Van integriteitsschendingen misschien nog wel veel hoger. Ja. Nou, ik vind ook wel de, de, de reactie van die man, uh, van die onderzoeker, vind ik inderdaad wel frappant. Want ja, als, je dat, uh, bij, als dit bij de HEMA of bij de Albert Heijn zou gebeuren, die zouden er inderdaad meteen iets aan doen. Ik, ik heb zelf bij een, een bedrijf gewerkt waar dus sprake was van een klein, klein clubje dat frauderen. En na het, meteen kwam er een groot bureau uh, erbovenop, weet je wel. Mm -hmm. ja. ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, de, de, en dan staat er ook uh, waar, het, waar het om gaat, hè? Uh, regelrechte fraude of corruptie, ja. het leveren van wanprestaties, mm -hmm. verspilling. <laughs> <Yo>. <laughs> nou ja, dat, dat, dat, dat zijn dingen die, maar daarnaast uh, intimidatie, bedreiging, pesten vrouwenvriendelijk gedrag ah, ja. en dat, dat dat dat dat dat dat eerste zegt en daar hebben wij als belastingbetalers hebben daar daadwerkelijk uh, last van ja. maar dat tweede ja dat zegt ook iets over de over de werksfeer hè? want ja uiteindelijk uh... ik kan me nog herinneren dat ik inderdaad toen we met de lokale verkiezingen meededen in Utrecht dat ook ambtenaren zeiden van nou zo'n partij als de Liutaarse Partij dat, dat, dat, dat, dat zal een aanvulling zijn want het is hier best erg dat dat werd ons verteld ook hè zou het zo kunnen, uh, ja. ja. Maar uh, gelukkig zijn er reddende engelen. Jos van Rij. Mm -hmm. Kennen we hem nog? <laughs> Dat is die, die wethouder uit Roermond. Niet meer, die ex-VVD'er. Die uh, tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt. Wegens uh, uh, fraude en van alles en nog wat. Maar desondanks mateloos populair is in Roermond. Want een derde van de Roermonders die stemde op de liberale volkspartij van uh, Jos van Rij. Daar in Roermond bij de lokale verkiezingen. Mm -hmm. En uh, ja, wat gaat de beste man doen? Hij gaat in een integriteitscommissie zitten, terwijl er nog steeds een strafrechtelijk onderzoek tegen hem loopt. W wij van Vrijheid Radio zeggen verder niks over de persoon, van Rij. Dat laat verder aan de rechter over. Het is wel een uh, monopolie, natuurlijk, hè, de rechtsstaat. Dus ja, over de kwaliteit daar valt nog wat uh, te betwisten. Nog complimenten richting meneer Van Rij, dat hij heeft gekozen voor Liberaal hè, in zijn ja. partijnaam. Ja. Uh, de VVD is toch duidelijk conservatief-liberaal, met dankzij uh, Teven op Stelte wel een heel conservatief accent. Nou, hij is uitgetreden. Uh, dat uittreden dat heeft hem uh, de, de nodige klappen uh, geschorst. Want niet vanwege die uh, integriteitsschendingen, maar wel vanwege het oprichten van een eigen partij. Is hij uit de VVD uh, gezet? Ja. Nou, en uh, dan, ja, dan vind ik het moedig uh, dat hij. Uh, zich nota bene met dit dossier, uh, integriteit en dat soort dingen bezig gaat houden. Ja, ja, ja. ja ik, in de eerste instantie, ik, ik, ik ken wel uh, zijn naam in verband met uh, ja, dat, dat, dat onderzoek. Dus ik denk, hé hey, joh, gaat nou de ketel ook de pot verwijten? Na nou, dat eerste pot de ketel had verwijten, maar uh, <laughs> ja. Ik bedoel, laat ik inderdaad even afwachten. Hij is inderdaad uh, wordt van beschuldigd. En het is door het OM. En we moeten niet vergeten dat uh, ja, ook bijvoorbeeld uh, Tan Manders van de Libertarische Partij, dat ook hij uh, onder de loep genomen is door uh, de staat. En dat wil nog niks zeggen. Hè? Dat, dat, dat je dan ook zelf, je zelf aan je markeert, dat zegt het niet. Nee, nee, absoluut niet. Nee. Het kan ook zijn dat hij gewoon hele goede dingen heeft gedaan, maar dat een of andere uh, Jaloerse ambtenaar of, of, of bureaucraat. Uh, en probeert te slopen, misschien wel met hele andere redenen. Dat, dat, dat, of ze dat, zoeken een zondebok. Een zondebok, of uh, ze willen hem kwijt, of ze mogen hem niet meer. Uh, al, al dat soort dingen. En ja, ik denk gewoon, zolang dat er inderdaad niks bewezen is, uh, niet te veel klagen. Uh, ja, het is alleen sneu dat de overheid een speciale integriteitscommissie nodig heeft. ...omdat wethouders kennelijk niet van nature integer zijn. Nee, nee, nee, dat weten we in Utrecht ook alles van. Dus, uh, ja. ja, maar aan de andere kant denk ik ook van... ...ja, stel nou dat die uh, Bert van der Roest... ...in een integriteitscommissie gaat zitten, weet je wel. Ik bedoel... Ja, ik Het klinkt toch een beetje raar. Dus uh, dat, je, dat er een onderzoek tegen je loopt. en je gaat in een tegenstrijdiscommissie uh, zitten. Ja. Maar ja, goed, ik kan ook daarbij zitten als een uh, ervaringsdeskundige. Maar ja, dit, dit, het verhaal gaat dus dat er. Uh, ja, de partij moest gewoon twee namen naar voren sturen. En ja, die, die koos gewoon voor de, deze twee. voor, voor uh, Van der Rijen en nog iemand anders uit, de, uit hun eigen partij. Dus okay. ja. Goed, ja. Nou ja, we, zien, we zullen wel zien hoe het allemaal afloopt. Uh, ja, dan gaan we gaan nu uh, naar het volgende bericht. Ja, en uh, ik lees hier een, een, een, een bericht over een sheriff. Die meent uh, een soort goddelijke rechtvaardiging voor, zijn, ja, voor het doodschieten van een mens. Ja. ja. Wat, wat is dit? Ja, het is weer... Uh... Een soort taliban sheriff. <laughs> <laughs> taliban, ja, omdat hij religieus fanatiek is, uh, begrijp ja ja, ja, ja. ja. ja, nee, er, er is iemand in geslaagd om de Bijbel te lezen, daarin iets te vinden wat zijn eigen... Uh, Waanbeelden bevestigd. En dat, uh, yeah. ja, daar, slaan we al, yeah. daar slagen wel meer mensen in. Hè? Dat is een beetje de ellende. Dat is maar zo. goed vertel, wat is, wat is het bericht? Uh, hoe heet die sheriff? Pff. Ik zie dat hij uit Texas komt. Ja. Hij is een SWAT officer. Ja. Dat zijn inderdaad niet de, de meest vrolijke mensen. Nee. Oké, okay, SWAT officer. Charlie Eiper... Zo heet de beste man. Ja. Ja, ja, ja. Hij had zo'n hekel aan een bepaalde mensen die maar niet aan. De wet willen houden. <laughs> nou dit is eigenlijk gewoon ja. een persoon die. Uh, ja, die zat eigenlijk een beetje tussen uh, de wal en het schip in. Hij heeft. Uh, aan de ene kant kreeg hij eigenlijk de indruk dat. Uh, gewoon. Uh, vanuit het geloof was het niet oké okay om mensen te vermoorden. Wat op zich heel redelijk is. Want het is er gewoon niet oké okay om mensen te vermoorden. Ja, gij zult niet doden. <laughs> ja, maar. ja, zijn, zijn werk. bracht hem af en toe. in situaties dat hij mensen doodschoot. Ja. Uh -huh. En dat. Uh, ja, goed, dat, dat doet niemand goed natuurlijk. Ik denk, dat het, ik denk niet dat het goed is voor een mens om een ander mens te doden. Zeker niet voor een, voor een gezond mens. Ik denk dat als uh -huh. jij of ik in de situatie zouden komen dat iemand moet doden, dan kunnen we, ja, kunnen we bagatelliseren of serieus nemen wat we willen. Maar het, het is gewoon niet goed. Het is niet goed voor je om een mens te doden. Nee, maar bijvoorbeeld uit zelfverdediging. Als jij, ja, ja, ja, maar want dan wij, wij, wij libertariërs vinden van oké, okay, uh, initiatie van geweld is niet goed, maar uit zelfverdediging? Ja, nee, ik snap het, je maar dat is makkelijker praten dan doen. Uh -huh. Daadwerkelijk, kijk, je kan uh, groot praten wat je wil natuurlijk en zeggen uh -huh. van ah, ja, dan uh, kom ik wel voor mezelf op of zo. Maar niet dat ik ervaring heb, maar ik, ik weet toevallig van vrij dichtbij, het is niet, het is nooit oké. Okay. Zelfs als het zelfverdediging of wat dan ook. om een, een mens. dat, dat laat je dat niet meer los. Mm -hmm. yes, en, deze, ja, en deze agent. die had dus werk. waarbij hij dus kennelijk op mensen moest schieten. En aan de andere kant had hij. Ja, hij was niet een. Uh, een libertariër. met. Uh, niet initiëren van geweld. maar hij had wel een. Uh, ja, hij had een hele sterke religieuze indoctrinatie. over. wel of niet moorden. En ja, daarin had hij het gevoel dus dat moorden niet oké okay was. Dus hij heeft. Een, ja, om daar een plaats aan te geven. heeft hij zich iets moeten wijsmaken. zichzelf. Ja want, mm -hmm. ja, want als hij vasthield aan dat het niet oké okay was wat hij deed, ja, dan had hij, was hij misschien gek geworden, dan had hij niet kunnen leven met wie hij was. Mm -hmm. Dus dat heeft hij een plek gegeven, maar ja, maar goed, het effect daarvan is kennelijk geweest dat hij een of andere reden heeft gevonden waarom het wel oké okay is. Ja, dat noemen ze toch uh, cognitieve dissonantie? Cognitief, ja, cognitieve dissonantie. Dat is, dus dat je inderdaad uh, de werkelijkheid aanpast aan jouw uh, overtuiging. Deze man, deze heeft gewoon, uh, ja, die heeft gewoon laten zien wat het is om mens te zijn. Dit heeft, uiteindelijk heeft dit helemaal niks met een, een, een hogere entiteit te maken. Dit is gewoon een mens en die, heeft, ja, die is gebotst. Zijn werkelijkheid botste met, uh, of zijn idee botste met zijn werkelijkheid. En hij, heeft daar, uh, hij is daar heel ver in gegaan. Ja. Ja, mocht je dit boek willen lezen, hoe heet dit boek? <laughs> Oké, okay, ja, yeah, dat weet ik Killing je in the of... <laughs> <laughs> Ja, ja, ja. Jesus Christ on killing. Jesus Christ on killing. Oké. Ja, ja, ja. Nee, goed joh. Ja, nee, ja, het is, nee, die man is nog steeds in dienst, ondanks dit boek. Ja, nee, dat is, uh, het is heel triest. En, um... hij, uh, hij doet diensten in, in, in Texas, hè? Ja. Nou, in ieder geval, uh, er is een negatief reisadvies naar Texas, want deze man loopt hier rond. Is hij nog niet opgesloten dan? <laughs> nee, nee, nee, nee. Schijnbaar mag hij van zijn werkgever in dienst blijven. Dus, uh, oké. Okay. Ja, onze nou, het is maar. Het, het, het, het uh, Jesus Christ on Killing is uh, gepubliceerd om uh, 5 ma maart. Uh -huh. En uh, je kan het via Amazon krijgen, mocht je uh, okay. interesse hebben. Ja, ik weet niet, dat, dat boek van Breivik heeft ook gewoon online gestaan. Ik weet niet hoeveel mensen dat hebben gedownload, of daar iets bekend over is. Ja, er zijn wel meer mensen. Ja, het is, het is heel triest. We zitten in een wereld waarin mensen met bepaalde wrange beelden ter wereld komen en in wrange situaties terechtkomen. En ja, we komen er maar niet vanaf, dit geweld. Ja. Maar er is een oplossing, hè? Nou, wat is En die kwam toevallig juist uit een hele vreemde hoek... ...namelijk vanuit de politie zelf. Oh, dus ja, ja. Uh, hashtag MyNYPD. Oeh. Ja, uh, ja. ja, dat is uh, door een afdeling van de New Yorkse politie... ...die hadden dachten van... Ja. ...laten we een leuke actie doen, we hebben subsidie... ...we moeten toch op... Ja? Aan Twitter-actie beginnen. Oh, ja, ja, en het was dan hashtag MyNYPD. En dat was de bedoeling dat je dan uh, samen met oma agent dan heel vriendelijk zo uh, lachend ja. op de foto ging. Ja, ja, ja, met, ja, met jouw favoriete agent. Liefst knuffelend natuurlijk. Maar het leverde hele andere plaatjes op. Ja, ja, dit, is, dit is echt weer uh, dat je totaal niet weet. Ik, iedereen die wel eens iets heeft gepost online, <laughs> heeft vast wel eens de ervaring gehad dat mensen er een beetje uh, ja, mee aan, ...op de loop gaan en er een grapje mee probeert te maken... ...of het een beetje probeert te verdraaien, toch? Nou, hier was het toch meer dat ze de, harde, dat de politie... ...de harde werkelijkheid in ons kreeg. Denk. Ja, ja, de politie stelt <laughs> zeg maar een kanaal open... ...om uh, te communiceren en het effect is dat... wereldwijd <laughs> mensen die plek weten te vinden... ...om geweld van de politie tegen de bevolking uh, te posten. Dat is eigenlijk wat er is ja, gebeurd. Uh... Ja, het is aan de ene kant is het heel erg triest dat het gebeurt... ...maar ik moet er toch om lachen dat... Ja, een... ja, wat we zitten zien, even, even voor de luisteraars, even een ja. beeld schetsen van wat, als je dus op uh, hashtag MyNYPD kijkt, wat, wat je dan uh, krijgt. Nou, het pepperspray, schietende agenten, agenten die met hart naar hartelust op burgers lopen te knuppelen van achter hun schild met hun, met hun gummiknuppel. Even kijken, een agent die uh, een vrouw aan zijn haren trekt, een schoppende agent... Uh, ja, wat, wat, zien we, wat zien we allemaal nog meer? Nou ja, het, het, het is heel verontrustend. En dus het type persoon wat op dit moment de politie stroomt. Ik heb mijn twijfels erover. En ik, ik vrees ook dat in, want ik, ik, ik zie het in, zelfs in onze stad. En ik geloof dat het in de Randstad al uh, wat verder is uh, ontwricht. Dat uh, ja, er zit nog een generatie. En dat zijn een beetje de, de kneuters die uh, zeg maar uh, nog wat rondlopen in de wijk. Maar nou, er, zit, er zit gewoon echt morri in. Wat er gewoon op uit is om even lekker te meppen. En uh, ja, dat wordt niet ja, beter. Ja. Dat, door die, dat, de, de, de, het geringe respect. En dat is ook terecht, want de politie is er nooit om echt op te lossen. Ze zijn er voornamelijk om je lastig te vallen. De meeste mensen hebben alleen maar last van de politie en niet profijt. En als ze de politie nodig hebben, dan is de politie er niet. Dus het is een, het is een baan die echt een, ooit nee. een respect heeft gehad, heb ik begrepen. Wat aan het verdwijnen is. Ook de, de opleidingsgraad en de het niveau en ook de betaling, het, het, het trekt gewoon niet, het, het trekt niet de crème de la crème aan van, van de bevolking, zeg maar. maar en en dat, draagt, dat zijn allemaal factoren die, en misschien zijn er wel meer factoren, eh, het, het, het, is niet, het, het werkt niet toe naar een gerespecteerde positie, het is niet een gerespecteerde baan. Ja, wij gaan gewoon aan het kortste eind trekken. Ja. Ik heb het gevoel dat wij, wij zijn nog niet zo ver. Wij hebben nog niet uh, schierig nou, kijkt, nee, slag in als, het als, als land. Als je googelt ja. naar politiegeweld, gewoon ja. Nederlandstalig hoort, politiegeweld. Dan krijg je de Nederlandse politie in actie te zien. En dat is ook niet een al uh, te positief nee. beeld. Nee, ik, ik ben er ook van overtuigd dat het een glijdende ja. schaal is en dat het gaat groeien ja. de komende tijd. Ja, trouwens, de, de, deze actie was dus begonnen op 22 april. En uh, ja. al op uh, 25 april bereikte het al de internationale media. Uh, RT, Russia Today, die ja, in ja. hey, gegeven paard gaan ze zeker niet in hun bek kijken. <laughs> zeker met de, de, de, de verhouding tussen Rusland ja, ja, ja. En, uh, <laughs> en Amerika. Die zegt, ja, dus die, dat... die, die, die wisten het heel groot uit te lichten. En uh, al gauw vond het... Dus niet, al eerst, op nationaal niveau in Amerika kreeg het al heel snel een uh, gevolg. Dus je kreeg al my LAPD en noem maar op. Alle PD's ja. die kwamen voorbij. En daar ja, bleek het inderdaad ook uh, niet anders te zijn. Hè? Ja. En, uh, maar ook internationaal kreeg het een gevolg. Hè? Dus uh, Brazilië die ging al heel gauw uh, het uh, politiegeweld etaleren op Twitter. Ja. En uh, ja, andere landen die volgden ook meteen. Dus, uh, ja. ja. Dat, dat zie je wel en in mm -hmm. sommige, sommige uitingen in de social media is wel, een, het is wel interessant. Je krijgt bijvoorbeeld ook bepaalde politici die continu bagger verkondigen, zoals Opstelt, of die Belg die we laatst in de vorige uitzending hadden. Die krijgen ook gewoon hun eigen hashtag ja. dat is ook wel weer geinig en het ontwikkelt zich ook snel. Wat jij zei van uh, die hashtag die wordt in bepaalde bedoeling zeg maar de 22ste opgericht en drie dagen later dus, wat jij zegt, is het al helemaal wild gegroeid. Dat is ook wel de nieuwe, hè, dat, dat is wel een nieuwe kracht die ook in de... Ja, als ja, je ja. zit. Want het is aan de andere kant de, de overduidelijke uitbuiting. en uh, machtsmisbruik. of gewoon de vrijheid die we niet hebben. dat dat vaart nog rustig langs ons heen. Maar soms die excessen. of de rare ja. dingetjes. Die, die komen heel vlot naar de oppervlakte. Echt in, uh, en ook massaal. En dat is alweer. Ja, dat is alweer dan te vallen. heeft ook nog een bericht. Ja. Uh, toch, Jurien? Helemaal mee eens. Ja, uh, <laughs> ja naar nou, de overige verspillingen. Daar, daar gaan we nu naartoe. Uh, ik zie hier. ja, windmolens. Ja, het is toch wel het toppunt van verspilling, hè? Uh... Nou, windmolens, uh, die vangen subsidie. Ah. Maar dan, dan worden het vaak hele grote projecten. Echt uh, dan, ja, in, in, de, in de vorm van parken. En die staan vaak niet op gekochte grond. Want het, zijn vaak, hè, het is geen particulier initiatief. Het is altijd iets publieks of semi-publieks. De, de, de, er moet iemand anders in participeren. Vaak is dat de overheid die dan ook weer een deel van de subsidie terugvangt. En hoe doen ze dat... Die windmolens die komen op gepachte grond te staan. Gepacht van de overheid. He, dus de overheid is de eigenaar van de grond. Daar staat een, uh, een, een windmolen op van een of andere subsidiefabriek of uh, energiebedrijf. En die eigenaar van die windmolen die moet weer pacht betalen aan de overheid. Dus met andere woorden, het is letterlijk rondpompen van geld. Ja. Uh, die windmolens, die, ja, doordat ze zoveel pacht moeten betalen, werken eigenlijk enorm duur. Want het zijn gewoon extra kosten voor de opwekking van uh, energie. Het zijn ook kosten die niet weggaan, want pacht betaal je ja, zolang dat je bestaat staat. En uh, die eenmalige subsidie die je hebt gekregen ja, is daardoor ook minder rendabel, want uiteindelijk levert het allemaal uh, niks op. Maar hoe zit het nou met het verhaal van die boeren? Dat je, als jij een boer bent met een weiland... en je denkt, nou ja, ik heb hier nog wel een plekje vrij... dan zet maar een windmolen neer. Ja, kijk, we, we hebben nu de, de NOS als bron. Hè? Mm -hmm. En het nadeel is van de NOS is dat alles eigenlijk door elkaar uh, zet. Want als een boer een windmolen op eigen grond zet... en daarvoor subsidies zou vangen... dan is het juist heel lucratief. Hè? Want dan steekt die, uh, ik, ik had begrepen, 50.000 euro per jaar... In eigen zak. Kijk, de, de, de vraag is: als de boeren het doet op eigen grond, terwijl het artikel zegt, nou ja, het gaat vooral over de pacht, dan denk ik dat het al een stuk lucratiever is. Zij het dat zo'n windmolen is een investering van uh, 1 miljoen euro. En ja, het is en blijft natuurlijk een kleine energieopwekker. Je hebt meer ener uh, je hebt heel veel windmolens nodig om heel Nederland van uh, energie te voorzien. Ja, daarnaast hoeveel energie die, die, die het sowieso uh, oplevert. Mm -hmm. Uh, ja, als je kijkt hoe vaak zo'n ding gemiddeld draait en hoe vaak die stuk is, hoe vaak die reparatie nodig heeft. Mm -hmm. Als je dan dat bij elkaar op gaat tellen, dan moet dat ding 400 jaar doordraaien en dat ding heeft maar een levensduur van 30 jaar. Dus. Ja, dus uiteindelijk is het inderdaad ook de vraag, uh, zeker tegen de huidige prijs, zeker ook met het, in combinatie met het ontmoedigingsbeleid van uh, Chinese groene energie. want We moeten, uh, mogen niet massaal Chinese windmolletjes uh, importeren. Is het inderdaad de vraag of, uh, überhaupt of er een uh, commercieel model zonder overheid uh, mogelijk uh, is... En dat is gewoon, ja, uiteindelijk denk ik dat, dat, dat als, het, als een privaat windmolenpark zonder subsidie niet mogelijk is, dan is het ook de vraag of we door moeten gaan met, met, met windenergie. Zelf denk ik in dat geval van niet. Ja, wat is er eigenlijk mis met nucleaire energie? De nieuwste generaties kerncentrales, die zijn hartstikke schoon, produceren bijna geen afval meer, dus ja. Ben ik een beetje dubbel in, uh, Johan. Kijk, de, de, de meeste kerncentrales die er op de wereld zijn, die zijn gefinancierd met publiek. Geld, dus, uh, door de overheid. Het probleem namelijk van een, een private kerncentrale is dat je uh, de kernramp, drijfrisico, mm -hmm. want er kan iets misgaan, zie Fukushima, dat je die niet kunt uh, verzekeren. He, dus in Nederland zit je met, nou ja, je hebt een geringe kans op een, uh, op een overstroming of op een andere ramp. Zo'n centrale he, de doorstroming van het koelwater en dat soort dingen moet allemaal wel uh, ja, doorgaan, wat er ook gebeurt. Wat dat betreft is, is innovatie is belangrijk, maar het is ook belangrijk dat overheden stoppen met, uh, met nucleaire energie en dat aan de markt overlaten, zodat de markt bepaalt wat, uh, ja, wat het beste model uh, is. En daarbij ja, moet je natuurlijk ook kijken naar het verzekeren van risico's. Als je het op die manier bekijkt, inderdaad. Ja. Ja, en misschien blijkt dan wel dat uh, schone kolencentrales uh, en, en gascentrales, dus de oude uh, energiecentrales, dat die gewoon het beste uh, zijn. Nou, Oké, okay. ja. Goed, ja, dan gaan we nog even naar de van hieruit, is de stap heel klein naar de oplaadauto's inefficiënte krengen, <laughs> en je kunt er een aantal kilometer mee rijden, maar het is net zoals een mobiele telefoon, ik weet niet ja, hoe vaak jouw batterij uh, leeg is. Ja, die, ik heb een iPhone die is uh, binnen nooit helemaal leeg, ah. ja. die heeft een soort draaikolkjes in de batterij. Klopt. Nou ja, zoals met die ja. auto's ook, hè. en daar, uh, da, da, daar wordt uh, nog volop nagekeken, ik heb al eens begrepen dat je dan bij zo'n oplaadstation, dat je uh, dat je accu laat hangen, en dat je dan een nieuwe accu krijgt. Oh joh. Ja dan kun je weer, uh, ik geloof, 100 kilometer rijden. Dus ja, als je, als je een ideeel project hebt en alleen in een stad uh, rondrijdt rijdt, hè, met zo'n reclameautootje, dan kan een elektrische auto best leuk zijn. Maar voor de lange afstand is het nog absoluut geen oplossing. Je gaat niet even, dus het is niet even zo van, je gaat even naar Zuid-Frankrijk met de caravan achterop, hup, oké, een elektrische autootje. Ja, caravan heeft ook nog wel redelijk wat gewicht, zeker als hij helemaal vol uh, is geladen. Nederlanders zijn ook nog gewend om een aantal zakken met aardappelen mee te uh, te nemen, <laughs> uh, dus ja, pindakaas. Je, je kunt het ja. gewoon voor je zien en die accu die moet heel hard werken om die caravan naar uh, Zuid-Frankrijk te trekken en ja. op enig moment dan is die accu gewoon leeg en ja, het duurt, het duurt een eeuwigheid voordat die dan weer is opgeladen of je moet inderdaad een tweede of een derde accu meenemen wat ook weer het nodige gewicht heeft, waardoor de accu weer uh, sneller uh, leegloopt. Zegt zegt uh, als uh, boodschappenautoetje is het ideaal, maar... Uh... Mm -hmm. Meer ook niet. Het, het, ja, Wat dat betreft, ja, er wordt natuurlijk wel geïnnoveerd. Maar ja, dan moet je dat niet extra stimuleren zoals hier gebeurt met uh, subsidies. Mm. He, want juist door subsidies worden mensen die innoveren lui. Want die denken, ja, ik krijg het geld toch wel. Of het nu een flutproject wordt of het uh, slaagt. Dat maakt niet echt uit. Uh, die 150.000 euro waar het in dit geval om gaat, die steek ik alvast in de zak. Ja, of, of als je weet dat je daarna ook weer een nieuwe subsidie krijgt en weer een nieuwe subsidie, dan ga je het gewoon in, in stukken hakken, terwijl je datzelfde had kunnen bereiken in een jaar. Dan ga je zeggen, nou smeer ik het uit over vijf jaar en elke keer kom ik met een kleine verbetering. Ja, want je kunt per fase kun je subsidie aanvragen. Hè? Er zijn van die innovatiesubsidies. Dan doe je bijvoorbeeld eerst de subsidie voor alleen het, uh, het, het technische ontwerp. Mm -hmm. Nou, het design, hè, want het, het moet, het moet uh, qua uh, vormgeving, moet het er ook... Uh, moet het er ook een beetje gladjes uitzien, die elektrische auto. Daar vraag je dan weer subsidie voor aan. Je laat het door een school ontwikkelen. Uh, dat wordt dan ook weer gesubsidieerd. Uh, voor de uitvoer maak je weer gebruik van... Uh, nou ja, van, van, van bijvoorbeeld langdurig werklozen krijg je ook weer subsidie voor. Uh, op het moment dat je subsidies hebt, dan kun je ook weer gebruik maken van, van bepaalde faciliteiten. Dat je minder belasting hoeft uh, te betalen. Dus uh, uiteindelijk is het een heel traject aan allemaal subsidies... waarmee ja, die elektrische auto gewoon, gewoon eigenlijk wordt overgenomen door de overheid. Dat de overheid... Uh op de stoel van de ondernemer gaat zitten. Ja, want wat, volgens mij wat je nu allemaal vertelt, in Oost-Duitsland noemen ze dat gewoon een trabantjesfabriek. Ja, ja. ja. Nou, en, en je weet, trabant heeft totdat het uh, uiteindelijk, ja, ik, ik, ik geloof het is uiteindelijk overgenomen. Een hele lange tijd heeft, heeft hij heel weinig geïnoveerd. Ja. <laughs> en dus uiteindelijk vrees ik dat door, uh, ja, door het vetmesten uh, dat uh, de overheid nu doet met die elektrische auto's, dat het allemaal dikke jongetjes gaan worden en dikke meisjes en ja, die kunnen niet zo hard lopen. Dus ik denk dat het ook met die, met die innovatie van een echt goede elektrische auto die wel met een caravan helemaal Zuid-Frankrijk in één keer kan uh, doen, dat het gewoon uitblijft dankzij, uh, ja, dankzij het vetmest door de overheid. Ik durf te dat binnen no-time gewoon een ander bedrijf met iets veel beters komt. En dan zitten ze dan met die... Uh, dan hebben ze uiteindelijk een gesubsidieerd autootje. Dat dat inderdaad een, een behoorlijk eind kan rijden. En dat kan alles, van alles en nog wat. Ja, dan, dan, dan, ja, dan komt er een of andere, uh, weet ik veel, Nissan of Suzuki of wat dan ook. Die komt dan met, met iets aanzetten wat gewoon tien keer beter is. Ja, en daar heb je ook gelijk in. Uh, nou ja, in Nederland hebben we dus ook... Uh, hebben we eigenlijk helemaal geen auto-industrie. Nee, we hebben de DAF, uh, DAF gehad, hè? de Spijker. Ja, Spijker bestaat nog uh, een beetje. Sportwagens, uh, failliet vrijwel, uh, behoorlijk verslikt in, uh, in, in saap, uh, Maar ja, samen met wat Russische investeerders. Uh, ja. Je kunt je afvragen in hoeverre dat, dat, dat Spijker uh, een, een Nederlands merk uh, is. En in hoeverre dat het overleeft. Dus de vraag is, gaan zij van dat overheidsgeld uh, elektrische auto's maken? Ik denk dus toch dat Nederland eerst een hele hoop geld ergens in pompt. Uh, dat TNO dan het idee weer moet overdragen aan een buitenlandse fabrikant om die auto te gaan maken. Dus dan is het echt verspild uh, geld. Dat hele gesubsidieerde. Mm -hmm. gesubsidieerd. Nee, goed joh. Ja, ik denk dat we nou het uh, hele blokje wel uh, vol ja. hebben gepraat. Niet waar, uh, helemaal mee. Jurene is het weer helemaal mee. Me Hij is altijd met ons oh, ja. altijd met ons eens. He. Toch? Hey, hey, hey, ja. Helemaal mee. Eens. Nee, goed. Ja. Nou, dan uh, wensen we je nog uh, al een hele fijne, vrije, vrolijke, plezierige, uh, gezellige. Uh, week toe. Een hele fijne week, iedereen. Helemaal mee eens. Ja, en oh ja, we moeten nog even. Uh, Stefan Mollenjee was ja. in Nederland. Ja, nou ja, goed. Ja. Ik, ik, ik denk dat het handig is dat we misschien iemand even uh, betrekken die daarbij is geweest. Ik ben niet geweest. Ja. Dus mocht hij als luisteraar, Stefan Mollenjee, de magische persoonlijkheid, een hand hebben gegeven of, of gewoon ja, iets tegen hem gezegd hebben en dat hij iets terug zei? Ja, mail het gewoon naar ons. Uh, maar joh, jong hier, apstaatje gmail.com. En dan geven wij u een plek in deze ja. uitzending. Dus ja, ja. Dus uh, oké. Okay. <laughs> nou, dat was het dan nee. voor deze week. Ja, nee, maar joh, en dat is trouwens al. Uh, kennen wij niet iemand die daar is geweest? Nee, maar ja, dat was ook zo kort af. Ik bedoel, uh, echt op het ochtends kreeg ik een berichtje van uh, Stefan Monjeu. Hij zei: Wil je ook komen? Ja, hé, hey, uh, ja. hallo. Ligt nog ja, op mijn nest. En het is koninginendag. Ik ga echt niet. Die, uh... Nee, goed. Hé, hey, maar dan moeten we de uitzending afsluiten. Dus, uh... Oh ja, nee, ik, ik dacht dat jij uh, al had gestopt met opname. Nou, daar oh. was ik mee bezig. Ik ga nu op de knop drukken. Nou, nou, nou begint een. De... Ja, als, <laughs> als ik op die knop druk, dan begint de eindtune. Niet waar, Jurien? Helemaal mee. Vier met ons eens.